1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De fracties van VVD en PvdA vergaderen sinds vanochtend over het concept regeerakkoord. De partijleiders Rutte en Samson werden de afgelopen dagen eens en de fracties krijgen nu de gelegenheid om te zeggen wat zij ervan vinden. PvdA-leider Samson zei dat hij trots is op het resultaat en dat de bespreking in de fractie een spannend moment is. Het PvdA-congres, waarin de afspraken moeten worden goedgekeurd, is waarschijnlijk zaterdag.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 De orkaan Sandy is in de afgelopen uren in kracht toegenomen. Het Amerikaanse orkaancentrum meldt maximale windsnelheden van 140 km per uur. De orkaan ligt zo'n 600 kilometer ten zuidoosten van New York... en komt naar verwachting maandagavond lokale tijd aan land. Het openbare leven in New York ligt vandaag vrijwel geheel stil... en ook Wall Street blijft vandaag dicht. Dat is voor het eerst sinds 1985. Advocaat Bram Moscovits heeft een schikking met de Belastingdienst getroffen... De Belastingdienst had Moskovits vanwege belastingontduiking zo'n 400.000 euro aan boetes opgelegd. Over de hoogte van de schikking doet Moskovits geen mededelingen. Naar eigen zeggen volgens afspraak met de fiscus. Tijdens de donorweek hebben ruim 28.000 mensen zich aangemeld als nieuwe donor. Vorige week werd op allerlei manieren campagne gevoerd om mensen ertoe te bewegen, zich te laten registreren... In totaal besloten ruim 38.000 personen zich aan te melden. kwart van hen vulde in dat ze donor willen worden. Bijna een vijfde heeft laten vastleggen geen donor te willen zijn. De rest laat de keuze over aan nabestaanden. Het weer, van tijd tot tijd regen. Het is 7 tot 11 graden. Morgen een enkele bui, maar ook zon. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het. En Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In wat ben jij artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Mijn zoontje opgestolle fiets, die was gratis en voor niets. Goed kop een slotje opgezet. Deze dorp, ik weet nog goed, die was weer deus met stroom en gas met vrouw sure was heel dagen breien. In tre van echt schapen wol. Wij dronken bier met alcohol. En je schat, ik wil graag vreen. Ik was heel blij dat ik hierin kon komen. Naar deze mooie kabel aan. Maar ik had echt nooit kunnen dromen. Die show's all Ik ging toen werken in de fabriek. Maar die machine was antiek. Dus ik zei baas, ik kom eens kijken. Moet jij inzien hier die machine? Weder drie een nieuwe koper misschien. Maar baas zegt je moet niet zeken. Ik zeg machine, je hebt gevaar. Straks zeg die boem en lig ik daar. En je kan bellen, zieke wagen Ja, dan zit ik in ziektewet. En lig ik hele dag in bed. En moet ik vrouw van alles vragen. Ik was heel blij dat ik hierin kon komen. Naar deze mooie kou aan. Maar ik had echt nooit kunnen dromen. Die show zal lopen uit de hand Nu is voorbij die mooie tijd Mijn vrouw die is nu uitgebreid Die wil en stokjes in de kast De hele dag die kijkt tv En hele familie die kijkt mee En die dan echt heel enthousiast Ja ik verlang weer naar die tijd Dat vrouw die eten weer bereid. En weer gaat vrijen, en gaat breien Maria die heeft een woord geleerd die heeft geëmancipeerd, ik denk ik ga rijden naar Turkije. Ik was heel blij dat ik hierin kon komen. Na nou, deze mooie koude Maar ik had echt nooit kunnen dromen, die zo zal lopen aan. Ben jij op zoek? Het is een grandioos nummer van de LP Deja Vu. We schrijven dat David Crosby... en die LP, dat kunt u zich misschien nog herinneren... als u een fan bent of luisteraar bent van de vinyljaren... van de LP Deja Vu... Het was vorig jaar uh, de best, uh, de nummer 1 LP in onze einde jaar top 20. Gaan we dit jaar weer doen hoor, dus uh, bereid u zich daar maar vast op voor. We gaan uh, binnenkort, uh, uh, nou ja, zo begin december of zo, gaan we de lijst weer uh, op internet zetten. En dan mag u weer kiezen en dan gaan we weer uh, een, een top 20 maken over de beste vinylplaten die wij gedraaid hebben het afgelopen jaar. In de vinyljaar. Tuurlijk. Dat gaan we allemaal weer doen. Gezellig. Volgend jaar was het ook zo leuk. Die top 20. was echt leuk. Er stonden hele verrassende dingen in. Daarvoor hoorde we natuurlijk een uh, iets wat uh, uh, uh, korte versie van Ali Osrams. De uh, dorp. Fiets gestolen voor een Met groot slotje opgezet. Ja. Old set, Dat leuk natuurlijk. Slotje opgestolen. Fiets. Ja. Ik hoop niet dat we er iemand mee beledigen. Maar. Wel, <laughs> ja, nee. Dat is dan jammer. Goed. Dit is Boston. More than a feeling. En ik ga u straks dat nummer van Boudewijn de Groot nog even laten horen hoor. Want ik vond het zo zonde dat het mis ging. Maar ik ben even een goede versie aan het zoeken. Dus uh, straks hoort u hem al. Forget the day and dream of a girl I used to know. Toen was dat een More Than a Feeling. En dit is Ilse de Lange samen met uh, die bekende uh, Italiaanse meneer Tsugero. Het nummer dat heet Blue en dat is nog de LP-versie ook. Of uh, de albumversie. Ilse de Lange met Tsugero. Tuurlijk. je vindt toch tegenwoordig alles. Hè? Wat is internet, wat antwoord heeft toch een prachtig medium. Je vindt alles. Ja, net wilde ik hem u graag laten horen. Ik vind het zo mooi liedje. Maar de CD ging stuk. Maar ik heb een wereld. Ja, niet van CD deze keer, maar goed. dankzij de computer kan je alles doen. Bedankt, nou, vandaag, vandaag. Je zou helemaal niks verwachten. Ik stond, je zou je natuurlijk afvragen van wie is dit nou? Een mooi instrumentaal intro. Spelende kindertjes. Donderwolkjes. Nou, als je naar buiten kijkt, past het wel een beetje bij elkaar. Wat een zootje pokken weer uit het trouw, kijk ze. Oh, en mensen hard weglopen en zo. Stort hij weer in hand voor. Maar goed, dit is Boudewijn de Groot. En we gaan hem nu helemaal horen, hoor. Ja, echt wel. De engel is gekomen. Ze komt net binnen met koffie. Wat heet ze? Angela. Zin Mijn liefste, om je haren los te maken. Het heeft geen zin om lijf aan lijf van zinnen los te raden. Dus sluit je mond weer zacht en laat de kus niet. Een glimlach zal voldoende zijn die wordt. Door, op al wie zijn naam hoort noemen. De uitvaart gaat niet door, vandaag geen toespraak en geen bloemen. Geloof en hoop en liefde zijn niet langer verre dromen. Er breken andere tijden aan, de eind. Hij is bezig met zijn afscheidstournee, dat is wel jammer hoor dat we hem niet meer live zullen zien, maar ja, hij is ook in de 70, of tegen de 70, ik kan me dan wel voorstellen dat je een beetje van jouw dag wel gaat genieten. Maar ik denk nog wel dat hij toch wel bezig blijft met in ieder geval platen maken of muziek maken, want dat kan hij natuurlijk toch als geen ander. Boudewijn de Groot! Fantastisch mooi nummer. En het heet De Engel is gekomen. En ik draad het nog maar een keer. Maar nu dan helemaal. Want uh, ja, de cd liep net vast. En dat was een beetje uh, dat was wel een beetje jammer. Vond ik eigenlijk. Ja. Ja, ja toch? Ja, eh? heel jammer. Er is weer een nummer van die cd-serie. Uh, Super Hits of Rock. En dat zal u ook niet zo zeggen. Want er staan toch wel dingen op die niet iedereen kent. Maar het is wel leuk. Wishbone Ash outbound. Die heet Super Hits of Rock, 1965, 1979. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon mooi, klinkt gewoon lekker. Zwingt uh, dus een trein en uh, ja, dat zou je zelf maar als tune voor een of andere hardrockprogramma kunnen gebruiken of zo. Het lijkt me wel een mooi toepasselijk liedje om naar het weer te gaan. Ja, die Orinoco Flow van de Nia Hoor je ook niet meer zo vaak op de radio, dus laten we hem maar weer eens draaien. Geweldig, op naar het weer! Het liedje om naar het weer toe te gaan. Ja. Uh, we kunnen het heel kort houden, wat het weer betreft. Het regent. Ja, daar ga ik klaar mee dan. Ja. Oh, het is net weer even droog. Het weer in Zandvoort. Ja. Het is een uh, regenachtige dag vandaag. En uh, er kunnen fikse buien vallen. Met kans op onweer. Hebben we onderweg ook al gehoord. Hè? Kom je erop? Ja. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten. Kracht 4. En het wordt maximaal zo'n 10 graden. En... Uh, Morgen is het wisselend bewolkt. Af en toe een zonnetje en de temperatuur worden ongeveer 11 graden. De wind neemt dat af. Namatig kracht 3 uit het westen. Oh. <laughs> ja. Oh ja Oké, okay. ik zou je geloven op je eerlijke gezicht. Oké. Okay. <laughs>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 Uh, Jantje Contantje. <laughs> Jantje Contantje. Ja, nou ja, zo heet hij maar gewoon. Johnny Cash. Ja. Je, uh, je kunt het uh, zo gek vertalen als je hebben Maar Jantje Contantje, blijf Jantje Contantje. Goed, oké. Okay, um, we gaan uh, overschakelen, dames en heren, naar uh, onze razende reporter. De heer J. van S. -J -R -t -z, die uh, waarschijnlijk nog een beetje koppijn heeft van al die uh, rondjes gisteren. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, ik niet. Nee. Ik heb me zelfs gedragen gisteren. Kan je nagaan. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Ja, heb jij je gedragen? Ja. gedragen? Wat hoor ik nou? Ja, ik, ik heb me echt gedragen. Echt waar. Dames en heren, je belt even de Zandvoortse krant. Joop heeft zich gedragen. Nou, ja. <laughs> nou, ja. Maar het was gezellig. Uh, las ik Joop. En ik las ook dat een uh, aantal cafés zich niet aan de regels gehouden hadden. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen. Ik, uh, Ja, wellicht wel, ja. Het is de bedoeling dat de, de ploegen in elk café een, een hapje voorgeschoteld krijgen. En dat niet zo gek veel er zijn. En er zijn er niks aan geweest, die hebben dat niet, eh. Uh, een aantal geweest die dat niet gedaan hebben. Ja, ik weet niet of je dat aan de regels houden uh, moeten noemen. Ik, ik, ik vond het geweldig. Er waren hele originele dingen bij dit, dit jaar. Echt waar. Uh, en, en dan uh, roep ik met name over, uh, uh, uh, laten we even kijken, uh, de, de scharrel. Daar stonden dus een x-aantal uh, bierglazen en dan moest je een pink ingooien. Oh ja. En dat is niet gering, <laughs> dat is echt wel moeilijk. Dan heb ik het over de kliksbaan, die hadden een soort van uh, The Voice of Holland. Oh ja. mm -hmm. Met een jury erbij, dat moest je daar ook doen. En dan heb ik, nou ja, en de top was eigenlijk uh, in mijn ogen ja, uh, jou en mijn uh, stamkoefmiddag meer. Uh, Café 4. Ja, het viel mij ook op, Joop. Ik moet eventjes toch eventjes iets zeggen. Het viel ja. mij ook op dat er bij je foto's van bepaalde dames wel wat <laughs> veel afdrukken waren. Ja, nou, ik heb er nog meer, hoor. <maybe> en nee, dan nee, heb je hem nou, op snel flitsen gezet of zo. Nee, het was echt een het is wel heel origineel, echt waar. Dus ik, ik, uh, ja. ik volg hem natuurlijk al. Het uh, was de suiker, een keer te volgen. Dat hebben we nog niet gezien. Uh... Uh, uh, ik mag hopen dat dat uh, zo lekker doorbord duurt en dat ja. we volgend jaar weer zoiets krijgen. Maar ja. dat, ja, dat is, was geweldig. Dat is echt okay. grandioos. Okay. Überhaupt, het hele gebeuren rondom het uh, Rondje Dorp uh, gisteren was uh, grandioos. Oké. Okay. Maar daar wou ik dergelijke... eigenlijk... Ja? Waar, waar ik met jullie over wil hebben eigenlijk vanmiddag. Ja, en dat ja. is het niet over, de, over het Rondje Dorp, maar dat is over de matches. Ik heb er een dinnershow... Met uh, Rob en Emiel. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Dat zijn hey. twee illusionisten. Ja. En die doen uh, bij uh, Beach Club Take 5 aan zee... doen zij uh, de hele winter, iedere maand een show. Ja. En die heb ik vorig jaar mogen zien. Dat is grandioos. Je weet niet wat je ziet, wat die gasten kunnen. En daarbij komt dat er ook nog een vijfgangendiner wordt geserveerd. En dat is iedere keer weer anders. En dan heb je een totale avond uit in Zandvoort, aan de kust, op het strand... en dat, dat gaat weer op 19 november gebeuren. Oké. Okay. Er, er, er zit natuurlijk een prijskaartje aan... maar de prijskaartje is 49,50 per persoon... maar je hebt dan de toegang tot de show... en je hebt een vijfgangen diner. Dat, dat vind duur. ik nogal wat. Dat is niet duur. Nee, ja. nee dat denk ik ook. De, de, de, de T5 van Zee heeft twee zalen. Eén van die zalen wordt dan omgetoverd tot restaurant... en de andere wordt omgetoverd tot theater. Na iedere gang treden die twee heren op. En, nou, ik, je weet niet wat je ziet. Je, dat is onwaarschijnlijk. Maar ze hebben, zijn dus ook in, uh, in 2009 uitgeroepen tot wereldkampioen, mentalisme... Uh, en dat zegt alles volgens mij... Ik, ik heb dingen gezien, Ruud. Ik heb zelf een pak kaarten tussen mijn handen gedrukt gekregen. Van houd ze even dicht, je andere hand erop. En ik mocht mijn hand op een gegeven moment weer opa maken. En die kaarten waren gewoon weg. <lacht> <lacht> dat, was, dat was gewoon weg. Dat, dat is zo onwaarschijnlijk. Je zit er zelf bij, met je ogen. Je zit op te letten. Ja, ja maar dat, dat werkt niet. Hey, maar... maar dan hebben ze ook, dan vragen ze aan iemand. En dat was toevallig een kennis van mij. Een, een rijbewijs. En er zitten natuurlijk wat, wat, wat cijfers op om uh, uh, um dat te herkennen. En er zit er eentje geblinddoekt, een van die heren. En die andere die vraagt alleen maar: wat is dit cijfer? En dat was waanzinnig. Hij, hij, hij ja, raden kan het niet zijn. Hij moet het gewoon weten op de een of andere manier. Maar je komt er niet achter. Nee. Een grandioze show. 19 november, dus met Take 5. Maar, da, vijf. Da, da, da ik... Even, even ja. reserveren, alsjeblieft. Ja, maar dan maak, dan, ik ik me toch... weer... ja, dan maak ik me toch weer zorgen, Joop. Hoezo? Dan moet nou. jij erop op tijden, zeker? Nee, dat diner is, nou. dat dan ook geen illusie. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, november oh, is oh, het oh, echt. Het is de eerste van dit jaar. Ja. En ze gaan door tot en met april, volgens mij. Elke maand één show van Rob en Emiel. Reserveren is absoluut gewenst. Ik wil even een telefoonnummer geven. Ja. Dat is dan in Zandvoort, oftewel 023 5716119. 5716119 in Zandvoort. En eh, reserveer, want dit mag je echt niet missen. Ik, heb, okay. ik, ik, ik weet nog steeds niet wat ik vorig jaar gezien heb. Het was geweldig. Oké. Okay. 19 november dus, dames en heren, bij Take 5 aan zee. En het begint, Ruud, ja? het begint om 18:45. uur 45, kwart voor zeven. Kwart voor zeven. Nou, oh, okay. met een vijf gangen idee. Uh, heb jij de telefoonnummer opgeschreven? Al want dan kunnen we dat nog even 023. op de web. Ja, wacht 023. even, de ze even opschrijven, man. Dan wachten we even. Deur oh, de nou, je zorg. Ik, ik dacht dat ja, Nee, maar ik maar dacht ook we kon goochelen, eigenlijk. Nee, Alstel, ja, ja, die goochelt... Ja, die kan wel goochelen, maar... Uh, ja, maar daar hebben die ook oké. Ja, ik heb al een pen. Oké, okay, zeg maar Joop, nog even de telefoon. 023-5716-119. Goed, we zetten het op de website van Zandvoort Lunch. Dat lijkt me leuk. Take 5, maar... Beach Club ja. Take 5. Als tegenprestatie dat... moeten zij dan wel eens een keer een lunchers heb geven. Ja, ja, ja, ja. Oh, maar dat, dat, dat moet geen probleem zijn, neem ik aan. Dus, uh... Oké. Okay. Nou, dat dat bed... moeten we kunnen regelen. Oké, okay, Joop, bedankt voor, uh, voor de informatie weer. We spreken je woensdag waarschijnlijk weer. Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Gaan wij verder. Dat zal wel weer met hebben. We, ja, je zal weer het hebben. Nou, gaan wij lekker verder met muziek. Tot de keer. fijne uitzending verder. Dankjewel. Dank jo. En tot woensdag. Hoi, hoi. Doei. hoi. Maar Franklin was dat. Zusje van Arita. En uh, ik heb het al eerder gedraaid geloof ik. Maar ja. Oh ja, het blijft ook een mooi liedje. Uh, Peace of my heart. We kennen het ook in de uitvoering van Janis Joplin natuurlijk. Maar ik vind persoonlijk deze mooier. Ja, dat kan gebeuren niet waar. Ja, toch? En ik ken nog een uitvoering. En die is misschien net zo mooi als deze. En dat is van een, een hele lieve Zandvoortse dame. Van Beppi. Die kan hem ook heel mooi zingen. opnames zal ik ook nog eens meenemen. Dat is wel leuk. Een keer uh, doen, woensdag of zo. een draaien een keer van Beppi. Die is ook mooi. Another uh, Piece of my heart was dit van Irma Franklin. We gaan door met uh, iets anders. Afgelopen vrijdag heb ik u uh, al iets laten horen van een uh, DVD uh, van Procol Herm. Uh, Why Shade of Pail, dat weet u. Uh, misschien nog. En uh, dat is een fantastische dvd van een live concert. De Prokelherm gaf in 2006 in Denemarken. Met de uh, Danish Festival Orchestra and Choir. Dat is geweldig. Uh, want uh, alle, alle, alle grote hits van Prokelherm zijn allemaal eventjes... Uh, uh, ik heb allemaal een nieuw verfje gekregen. Met een prachtig klassiek orkest erachter En, uh, en, en uh, koor natuurlijk. En dit vind ik het hoogtepunt van, van die dvd. Als u, moet u maar eens goed luisteren. Het is... Uh, wat je hoort wat die gitarist aan het begin al doet. Dat is dus zo mooi. Een meelnaad, Echt waar, dat is prachtig. Moet je horen. Echt geweldig. Procol dus. En een nieuwe versie. Live versie. Met een orkest. En alles erop en eraan. En moeten we eens echt horen hoe mooi dit is. Dit is een monument in muziek. Vind ik. Procol Herm. Zo'n koor wat in constant Latijnse teksten achter staat te zingen... dat gaat constant door. Want dat past dan helemaal prachtig in die, uh, in die tekst van uh, Gary Brooker. En uh, die gitarist, joh, wat een wonder, die kerel. Als je, dat, als je hem ook ziet op die DVD... hij lijkt een beetje op Brian May van, uh, van Queen. Het is hem niet, ja. maar hij lijkt er wel een beetje op. Maar hij speelt minstens zo'n mooie gitaar. Dat, uh, dat is een ding wat zeker is. Ja, we zijn zo langs, want uh, we gaan naar het eind, uh, jongens. En uh, dit is er eentje van uh, Argent, kent u die nog? Die van de zombies. God gave rock and roll to you! We zijn weer gekomen uh, we aan het einde van uh, twee uurtjes lang. het lunch. We stappen in onze satelliet. Het ruimteschip. En we gaan er vandoor. Waar gaan we heen? Hé? Huh? Waar ruimteschip? Waar gaan we heen? Waar ah, weet ik veel. Naar de maan. Nou, een beetje koud daar. Oh. Ja. Nou, blijven maar op de aarde gewoon. Ja, bijna, be oh. bijna beetje zo op, op, op, op de aarde staan. Oh, oh, ja, oké. Okay. Nou ja, goed, Dat maakt niet uit. Eh, we zijn eruit, dames en heren. Eh, we hebben het weer gedaan. En eh, we gaan het woensdag weer doen. We gaan, we, wat doen we weer? Eh, het weer. Ook. Ja. Een water draaien. Ja. En de viniljaren doen we ook nog woensdag. Ja, echte platen dus. Echte platen. Maar uh, nu poetsen wij de plaat. Ja. Bij Ik hoop dat jullie het een beetje droog houden. Wij wachten wel even tot de bui voorbij is. Zeker. Dag Zfm, tot woensdag. Het rythme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Zfm. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.